Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vandaag praat de VN over de situatie in Libanon en het geweld daar tussen Israël en Hezbollah. Gisteren zei het Israëlische leger dat de aanvallen worden opgevoerd... zolang Hezbollah niet ophoudt met het schieten van raketten, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. En Hezbollah zegt, wij houden daar niet mee op zolang Israël doorgaat met de oorlog in Gaza. Dus wat dat betreft houdt het zichzelf in een ijzeren houtgreep... waarbij er dus ja, inderdaad nog altijd gebombardeerd wordt in Libanon op grote schaal. Volgens Libanon zijn inmiddels bijna een half miljoen inwoners gevlucht voor de Israëlische aanvallen. Goed nieuws dan voor ZZP'ers en andere ondernemers. Want ze kunnen eindelijk niet meer worden lastiggevallen door opdringerige verkopers. Die ze bijvoorbeeld bellen over een energiecontract of een aanbieding van een telecombedrijf. Want tot vandaag konden veel nummers worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Maar vanaf nu zit er een slotje op. En deze bestuurder van de KVK ligt bij BNR uit Waarom. Het is natuurlijk een enorme ergernis uh, dat je constant maar gebeld wordt. Wij gaan dus dat nummer nu afschermen in het kader van een modern en toekomstbestendig handelsregister. En dat doen we met name om die ongewenste commerciële benadering verder terug te dringen. Het afschermen van die nummers bij de Kamer van Koophandel is vooral fijn voor nieuwe ondernemers. Want van oude inschrijvingen zijn de gegevens vaak al doorverkocht aan marketingbedrijven. Ja, en dan nog een televisiemoment in Italië zoals u dat niet heel vaak ziet. Daar kwam een man aan bij het politiebureau... en gaf hij voor de draaiende camera's toe dat hij zijn moeder had vermoord. Ja, de man zegt dat hij niet meer met zijn moeder kon dealen... omdat ze al lange tijd leed aan Alzheimer en dementie. En ook zegt hij dat hij niet weet waarom hij het heeft gedaan. Volgens Sky News was de Italiaanse man gelijk de hoofdverdachte naar de moord. De moeder werd gewurgd gevonden op bed door zijn zus. En na die bekentenis belde de Italiaanse man samen met de journalisten de politie en werd hij opgepakt. Het weer dan nog. In de loop van de middag komen er vanuit het westen steeds meer buitjes aan. En vooral later vanavond en vannacht komt het met bakken uit de lucht. En het wordt niet warmer dan een graad of zestien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Renald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat fide tussen Schiphol en knopend de nieuwe meer 6 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap gezelligheid en service combineert? Precies, Rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Nobby 1 is voor iedereen de plek om heerlijk te vertoeven.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 Dan wel met jou. We hebben gelachen en waren joh. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten, niet was te gek. We Ja, afgelopen zondag startte de astronomische herfst. Terwijl de weerkundige herfst al op 1 september aanving. Het weerbeeld is uitgesproken herfstig op zand voor deze dagen. Vooral de temperatuur daalt gevoelig de komende etmalen... en overdag is het soms nog maar 13 of 14 graden op zaterdag bijvoorbeeld. Als we ons nu in zuivere, polaire lucht bevinden. Afgelopen weekend werd het nog 25 graden in het land... met slechts 14 graden straks en scheelt dat dus een jas... September overigens is nu zo'n 2 graden te warm en zal dus zeker anderhalve graad te mild de boeken ingaan. Of oktober ook zo'n warme maand wordt is natuurlijk nog de vraag. Maar een te koude oktobermaand is steeds zeldzamer geworden in Nederland de afgelopen decennia. Ook deze maand blijft gelijke tred houden met de opwarming. Actieve oceaandepressies blijven het weerbeeld voorlopig bepalen... en samenhangend met dit soort lage drukgebieden zijn de regenperioden natuurlijk niet van de lucht... Het aandeel zon wordt steeds wat kleiner op deze oprecht onbestendige dagen. Komende vrijdag zakt een zogenoemde trog in de bovenlucht... Zorgt een, ...zakt een zogenoemde trog in de bovenlucht steeds verder uit over het Noordzeegebied. Gekoppeld aan de zuidelijke uitbreiding zit ook een flinke windveld erin in aanleg. Als de venijnige randstoring zich later op donderdag goed kan ontwikkelen... ...zal op het gebied van veel wind ook volop tot uiting komen... Met name dus richting vrijdag zou het dus wel eens stevig kunnen gaan waaien in onze omgeving. Mogelijk is zelfs een windkracht 7 tot 8 haalbaar. En aan de zee, vlak aan zee is korte tijd stormkracht niet uit te sluiten. Tijdens het weekend kan het tijdelijk even beter worden. Vanwege een kleine rug van hoge druk nabij ons land. Zondag is waarschijnlijk een betere dag. Het blijft wel zeer koel. Cool. Volgende week volgt opnieuw onbestendig weer. Toch komen er ook betere dagdelen voor in het voorportaal van het opkomende regengebied. Op zich een stabielere periode is na de eerste oktoberweek. Dan kan ook weer een stuk milder worden... bij een meer zuidelijke aanvoer vanuit Frankrijk. Nou, het wordt dus uh, gewoon kouder eigenlijk. Ja, het wordt wel herfst. Ja, ja. <laughs> ja. nou dan gaan we er nieuws er maar bij halen, vind je niet? Ja hoor, doe maar. Blijkbaar ook. <laughs> het is koud.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 Mijn kamer, rood, en, oh, zou je dat doen? Het is net of we tegen een muur praten. Doe tenminste alles. Oh, Doe oh, tenminste alles. Oh, we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik, ga, ja, oh. ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gesleept door ons verhaal. laat je me zo in de kou staan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 En waarom zou je dat doen, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, nee ik ook niet. <laughs> ik heb niks gedaan. <laughs> ja. ja. Hebben we nog wat? Hebben we nog wat? In de Jazeker. aanbieding. Jazeker. De Kennemer Cleanup Day is geweest. En ongeveer 100 deelnemers aan de Kennemer Cleanup Day... van afgelopen vrijdag 20 september... hebben met elkaar duizenden peuken en tientallen zakken vol afval verzameld. Er is op verschillende locaties in Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort... geplocht, gesubt en geschoonwandeld, op het strand en in de duinen. Ook in de Waardepolder en in Haarlemse binnenstad is er flink opgeruimd. De Kennemer Cleanup Day is een initiatief van onder andere Juttersgeluk, Submission, Spaarne Way of Life en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Met het organiseren van dit soort themadagen worden bedrijven en hun medewerkers gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen voor bij de goede doelen. Goed, hè? Ja, hartstikke goed. Maar dat is een mooi woord, zeg. Schoongewandeld. Ja, dat is schoongewandeld. Want ja. dan krijg je dus zo'n zo stik mee en een vuilniszak En dan kan je alles opragen wat je tegenkomt. Ik vind het mooi. Bent u ook schoongewandeld? Nee, heeft u schoongewandeld? Ja, ik, ik kon het woord helemaal niet schoongewandeld. Nee, schoonwandelen, ja Ze doen ja. het regelmatig hier in het dorp. Oh, nou, dat gaat. wordt dan georganiseerd door Patrick Berg. Oh, in de hoofddorp doen we dat niet, schoonwandelen. Ja, hier komen natuurlijk veel toeristen. En die laten behoorlijk wat vallen. Ja, dat denk ik ook wel. Dus uh, uit de duinen wordt er dan van alle... En uit de bermen bij de... Boulevard, ja. naar Bloemedaanse Zee, er ligt ook veel. Er is een hele omgeving. Er wordt mooi gewandeld door Er zijn trouwens heel, espochen, het, maar. heel wat sigaretten hè, die ze gevonden hebben. Ja, ja. Allemaal, ik dacht dat er niet zoveel gerookt meer werd in Nederland. Ja, je zou bijna denken. Ja. Goed, we gaan luisteren naar Pink, iets moderner. Ja. What about us?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 too far what about want to be sold we are children that need to be loved Ja, yeah, wat een about us? <laughs> Ja, als wat zeg jij? Weet ik ook niet. Ja, <laughs> ik weet, weet niks vandaag helemaal nee. niks. <laughs> nee. Maar ik vond, ik vond moet je eerlijk zeggen, ik vind het een vreselijk goede zangeres. Ja. Dat ze hebben een vreselijk Ja, zeker een goede, goede zangeres. Ja, Absoluut. Ja, het is een beetje laten we zeggen, het is perfect eigenlijk. I found the love for me.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 Ook een heerlijke medijner. Ja, <laughs> ja, toch? Jazeker. Ja. Ik heb even een mededeling. De wijk Nieuw-Noord wordt de laatste maanden... regelmatig s avonds en s nachts geplaagd door vuurwerkoverlast. Oh. Daar wordt, er wordt flink over geklaagd op de Zandvoort Nieuw-Noord Facebookgroep. En er is dan door de politie ons opgeroepen om het te melden zodra het gebeurt. Maar ook om een formulier bij de gemeente in te vullen over geluidsoverlast. Dat kan je dan invullen als je er last van hebt. Tijdstip moet je melden. Het liefst willen ze ook foto's. Maar ja, als je de persoon niet ziet... dan kan je er geen foto's van maken. Nee. Maar dan zonder al die... Uh, als, des te meer mensen zich melden... des te meer de gemeente wat kan gaan doen. Dan kunnen ze handhaving beter inzetten op die plek. Ja, wij, wij hebben het bij onze achter ook hoor. Af en toe laten ze zo'n ding afgaan... en dan schrik je eigenlijk helemaal wezenloos. Ja, maar dit je... is iedere ieder half uur... Ja. De 20 minuten ja, dat is de, heel van gegeven. de week was het half drie s'nachts. nachts ja Tot heb jij dat woon jij ook in noord of niet? ja ja en ik heb een hond en die de, Ach, de ja. hebben een hond die zijn ja. Zo bang. Ja, die slaan meteen Zo aan bang. natuurlijk. Nee, die worden vreselijk onrustig. Oh. Dus die, die de hele nacht durven die niet te slapen. Ach ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is niet best. En je slaapt zelf ook niet. Ja, dus uh, gemeente Zandvoort doet er wel aan. Ja, en als je dan de politie wil bellen zodra het gebeurt... het nummer ja. is 0900 8844. Ja. Hebben ze in Zandvoort eigenlijk... s'nachts nog een, een, een politie die rondrijdt? Of, of... Ja, een beetje, maar... Als iemand vuurwerk afzet, ze zien die auto aankomen, ja. zijn ze al weg. Ja, dat, dat is dus je een de andere straat ja. in en ze zijn verdwenen. Ja. Goed, we gaan verder met Sienet O'Connor. Nothing compared to you.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 Watching the tide roll away. I'm sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same.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 on a gray, time. Ja, dit was natuurlijk ook de shredding. Ja. ja, die kan je er wel van vroeger denken. Ja, ik zou me net af te vragen of je bij dat nummer ook kan line dansen Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Ja, je je dat kan tegenwoordig kan je dat leren bij Pluspunt. Ja, heb je dat vroeger ook gedaan, hè? Nee. Heb ik je vroeger, helemaal niet gedaan? Nee, jawel. Oh, dat wel. Ik deed uh, jazzballet ja. en stijldansen. Oh ja, jawel. ja. Ja, had ik uh, uh, Goudster. Ja, hebben wij ook. nou, Goudster hadden wij we goud. niet. We hadden wel goud, geloof ik. Maar ja, wij deden het met veel plezier. En, uh, ik oh, vond, ik ook. Ja, ik ja, vond het dan heerlijk. Hartstikke leuk ik, ik kreeg uh, Bij de Goudster moest, moest je ook de Slowfox moet je doen. Ja. En toen kreeg ik van, de, van dat jurylid kreeg ik te horen... Ja? als je iets hogere hakken aan had... dan had je voor de Slowfox een 10 gekregen. Nou, moet je nagaan. <laughs> Kun je nagaan wat hakken doen. Ja, echt hè? Ja, maar bij line -dance heb je denk ik geen ja. hakken nodig. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ja, die, daar heb je die West en Laarzen, dat is ook een hak onder. Ja. Maar uh, bij Pluspunt kan je nu dus lijndansen... Onder begeleiding van een ervaren docent leer je de basis passen. En dat gaat, uh, gaat dat uitbreiden met alle mogelijke variaties. Line Linedansen op verschillende muziekstijlen. De kosten bedragen 40 euro per blok van 8 lessen. Dus dat is dan 5 euro per les. Dat, dat is mee, niet zo duur. Ja. Aanmelden kan je bij de balie van Pluspunt. Of uh, via www.pluspunt.zandvoort.nl. En anders kan je bellen 5740330. 5740330. Om je op te geven. Ja, nou, En dit doen. wordt gehouden elke vrijdag van half twaalf tot half één. En dan kan je daarna en een lekker lunchen. Pluspunt in Zandvoort-Noord. En dan kan je lekker lunchen daarna. Weet je, dat dansen, daar had ik aan gedacht. Ik denk, weet je wat we gaan doen? We gaan met een aapje dansen. Oh. Het is allemaal lekker dansen met een, met een aapje, hè? Ja. Daar ben je vrolijk van, hè? Ja zeker. ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Heb jij nog wat te vertellen? Heb ik nog wat te ja, vertellen? Ja, natuurlijk heb je wat te vertellen. Ja, natuurlijk. Nou, ja, ik had een vraag eigenlijk aan je. Kijk jij wel eens naar beste zangers? Uh, ja, zeker. Heb je vrijdag gekeken? Uh, ik denk het wel. De, de, die tweeling. Ja. Oh, die gasten kunnen hartstikke mooi zingen, hè? Prachtig. Ja. Het, het, zijn twee, het is een tweeling uit uh, Zwolle. Ze ja. zijn 41 jaar oud. Ze vinden zichzelf de lelijkste tweeling ter wereld. Nou, ik weet het. Ik had ook nog nooit van ze gehoord, moet ik ja, eerlijk zeggen. Ja, ze maar ze doen me ook een beetje denken aan uh, uh, Maurice uh, en uh, Robin Gibb. Oh ja, ja. Die tweeling. Nou, dus die hadden ook die mooie stemmen. Ja. En ze zingen fantastisch. Maar misschien moet je zo meteen eventjes uh, het nummer van Claude opzetten. Ik, Met ik, la la da ja, heb jij die? Nee, die, die kan jij opzetten. Ja, die ga ik. Ik kan niks opzetten hier. Nee, ga ik straks ga ik wel even. Oh leuk. Voor je. Ja, dan gaan we die even luisteren. Ja. Ja. Ik, ga, ik ga eerst nemen, omdat je zegt te rijken op de biedries, ja. ga ik ook even de biedries dan. Nou, ja, goed zo. Ja, nou, dat is hartstikke leuk, toch? Ja. To love somebody. Love somebody The way I love you of hesitation, my world is falling behind. While light filters through my tears, and the shadow makes it clear, precious time was spent and I I'm left on my own. But the wind still cries out loud. Broken dreams are just a cloud. Shallow sleep I forget the pain I feel Absent-mindedly I deal a game Or two Then the doorbell stands accused And acquaints me with the news Wie waren dit? Wie, wie waren dit? Ja, dat waren de... Nou, moet ik, ja, nou overval in me weer eventjes. Dit waren de Dol met Broken Dreams. Ja. Ja. Ik heb nog even goed nieuws voor Zandvoort. In de verkiezing van het Schoonste Strand van Nederland... heeft Zandvoort er een ster bij gekregen. De score ging van drie sterren in 2023 naar nu vier sterren. Dat is de hoogst haalbare score. Het bordje met de vier sterren is officieel opgehangen... op het gebouw van de Rotonde. Wethouder Hendricks is trots op de behaalde vier sterren. Een schoon strand is heel waardevol voor ons dorp en onze inwoners en ondernemers. Het trekt niet alleen veel toeristen aan, maar het is ook goed voor het milieu en de inwoners. De vier sterren laten zien dat de gemeente samen met de lokale ondernemers en vrijwilligers hard werkt om het strand schoon te houden. Verschillende initiatieven hebben bijgedragen aan dit succes. De afvalbakken op het strand zijn nu felgroen, zodat ze beter opvallen. Er zijn speciale afvalpunten voor gescheiden inzameling. Ondernemers kunnen gratis afvalgrijpers aanvragen bij de gemeente. En steeds meer terrassen van strandpaviljoen zijn plasticvrij. Er worden steeds vaker beach cleanup acties georganiseerd op het Zandvoortse strand. En mede dankzij diverse campagnes van de gemeente en activiteiten van diverse partijen... is de hoeveelheid afval op het strand verminderd... en zijn de bezoekers zich meer bewust van het belang van een schoon strand. Dat is belangrijk. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Dus dat hebben we dus weer goed voor ja. elkaar. Verzoeknummer. Nou, ik, ik, had net, ja, ik had het net over de beste zangers. En ja. daar zijn die, die tweeling, Tangerine. En uh, die hebben een lied gezongen van Claude. La da da. Laat ja. me horen. Ja, ik ga het proberen. Ja. This is my last confession. These are my last few words, who do you think you are? I know you're heartless and you're cold, you light me up, watch me burn. You broke my heart and broke my world, broke my world. Is this the end of always? Is this the end of love? I don't know who I am, you're always there inside my mind, voice in my head, feeds the pain time I hear your name, hear your name. No matter who, it's always you. Oh, I Find me. I'm gonna dance until the moon goes down. En dan maar dat zeggen... was de uitvoering van uh, Kloots, uh, De zanger Kloot zijn uh, liedje La Dada. Ja. Van, uh, gezongen in de beste zangers van afgelopen vrijdag. Ja, en dan maar zeggen dat wij in Nederland geen, uh, geen talenten. talenten hebben. Ja, echt wel. Nou, dit, is echt, dit zijn echt echte toppertjes dan ja. hoor. Dan moet ze... meteen nog even wat anders uh, eventjes noemen? Ja. Want komende... Uh, ja, wat is het? Morgen, vrijdag en zaterdag... is er de EV Experience op het circuit van Zandvoort... De electric vehicle, dus de elektrische auto's, scooters, e-bikes, steps en electronic motor motorcycles. Dus er staat van alles op het circuit. Ze staan voor je klaar in de pitstraat en de paddock. De pitboxen zijn omgebouwd tot pop-up stores van diverse merken en leveranciers. Bij deze experience blijft het niet bij kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar om een proefrit mee te maken over het circuit. De organisatie geeft talloze, inspirerende workshops en vertelt je hoe je de overstap maakt naar elektrisch rijden in de vip lounges boven de pitboxen. Op de paddock achter de pitboxen vind je de nieuwe e-mobility solutions zoals e-bike, steps, scooters en electric motorcycles. Er is slechts beschikbaarheid voor 2300 bezoekers per dag, dus reserveer je ticket. En dat kan gewoon via het circuit. Ik vind van bij jou eigenlijk wel wat. Ik hou niet van elektrisch rijden. Oh, Geef mij maar een benzinewagen. Ja, ja, je hebt gelijk. Goed, we gaan naar Direct. Dat vind ik een fantastische band, vind ik dat. Soldier On. Mijn generatie is opgegroeid in vrijheid. Oh, dat en, is uh, uh, weer jammer. Ik weet nog dat ik uh, aansluit. Uh, aansluiten bij Dat is nou weg. toch wel heel jammer. Dat is Een uh, de reclame natuurlijk. Nee, nee ik weet oh. niet precies. Uit, het komt uit een programma vandaan dus. <laughs> we gaan wat anders doen, want dat gaan we niet doen natuurlijk. We gaan Follow the Sun. Ik sta hier het. <laughs> The sun What does your heart say? Ja, vallen er Nou, dat komt wel even duren voordat we weer de zon kunnen volgen. Ja, hè? Ja, dat denk <laughs> ik wel als ik zo weer bricht gehoord heb. <laughs> ja, dat is niet zo... Het is alweer het einde. Ja. Het is snel gegaan, hè? Echt, hè? Tijd vliegt, hè? Ja. ja. En uh, ja, we hebben niks meer te melden eigenlijk op zo'n korte tijd natuurlijk. We nee, gaat Dat gaat nee. niet meer, hè. Ik heb mensen genoeg informatie gegeven. Ja, vandaag. dat denk ik ook wel. Ja. Goed, we gaan er we gaan in ieder geval eruit. Ik heb de laatste gekozen. Dat is Elvis Presley met In The Ghetto. En daar sluiten we mee af. Graag tot volgende week. En ik wens u een heel, heel prettig weekend. En een heel goede week verder. En uh, Imca, graag. En weer bedankt. Ja. Heel erg bedankt. Het was weer gezellig. Het was gezellig. Ja, ja het, het was zeker ja. gezellig. Oké. Okay. Tot volgende week. Tot volgende week.